Het weer vanavond en vannacht gaat het op de meeste plaatsen licht vriezen. In de loop van de nacht kan nevel, mist en laaghangende bewolking ontstaan. Morgen blijft het grijs, maar het is wel droog en het wordt 4 graden. Dit was het NOS Journal. Dit is Radio 1. BNN Today, Willemijn Veenhoven. Het is 2 over 9. Het is dus maandag, dat betekent dat Erben Wennemars hier is. Erben, Arjen Robben, genomineerd voor de titel Sportman ja. van het jaar. En jij zegt, nou, er is er maar één die het moet worden. En dat is hij. Oh, nou, ik, ik vind dat Arjen Robben het, het ja. moet worden. Ik heb daar ja. een heel pleidooi voor zometeen. Ja. Uh, ja, niet niet eens wel... je vriendje Sven? Nee, nee, kijk, Sven is eigenlijk natuurlijk... Uh, hij is het al een paar keer geweest. En is ook een fantastische sportman. En hij gaat volgend jaar goud winnen. En gaat, dan, moet, dan moet hij weer sportman worden. Ja. En, voor, en Epke is natuurlijk ook genomen. Ja. Epke is natuurlijk ook fantastisch. Maar die was vorig jaar al... Olympisch kampioen. En Zoals je het nu uitlegt... is het bijna van Arjen Robben staat onderaan het nee, lijstje... Nee, nee, en is een nee, beetje zielig nee, nee, en iemand het wordt. Nee, dat, dat heb ik weer helemaal, helemaal dat is heel waar. Want ik vind eigenlijk dat een, een voetballer verdient een eerlijke kans. Ja, en ook, tot op zo, heden he? is het op nee. alle sportgala's... hebben voetballers eigenlijk nooit een eerlijke kans gekregen. En Robben is wel echt ongelooflijk goed. Zometeen meer. En we hebben Arjen Robben zelf ook trouwens. Niet onbelangrijk. En ook hier aan tafel... Ivo Roodbergen en Constant Heijzen. Heren, Goedenavond. Goedenavond. Met jullie praat ik over hoe de AIVD aan zijn informanten komt. Um, want Ivo, jij bent persoonlijk benaderd door de AIVD. Dat is een mooi verhaal, dat horen we zo. Maar eerst even constant... Uh, jij promoveert bij het Center for Terrorism en Counterterrorism in Den Haag. En daar doe je onderzoek naar de geheime diensten. Vandaag natuurlijk uh, dat advies van die commissie Dessens. Ja? En die, die commissie zegt van... Nou ja, uh, de, er moeten meer bevoegdheden komen hè, voor het aftappen. Even, we gaan het niet het hele verhaal nee. nog een keer doen. Maar het is nu alleen radiogolven mogen worden afgetapt... en het moet gewoon de kabel, oftewel... hoe jij en ik internet gebruiken, dat moet kunnen worden afgetapt. En jij zegt eigenlijk van... ja joh, logisch dat dat uh, moet kunnen. Het gebeurt al... We ook een beetje achter met de rest van de wereld? Uh, ja, dat rapport zegt heel veel, maar een van die dingen klopt inderdaad. Ja. Ook kabelgebonden communicatie. Uh, dus waar al onze telefoon- en internetgegevens overheen gaan. Uh, dat moet je ook ongericht kunnen opvangen. Uh, ik denk dat dat bij deze tijd hoort. Alleen, het is wel heel belangrijk dat je goed toezicht en controle regelt, zodat je erop toezicht dat, toeziet dat dat binnen de kaders van de wet gebeurt. Ja, maar daar zegt die commissie ook iets over. Het toezicht moet beter. En uh, niet alleen achteraf, maar ook tijdens dat het gebeurt. En moet het ook stopgezet kunnen worden de operatie als het, uh, als het verkeerd loopt. Maar nou zeg jij nog eigenlijk wat anders van. Um, wat vooral heel erg belangrijk is, begrijp ik, is dat we we, of in ieder geval het kabinet, aan ons uitleggen waarom ze het doen. want dat mis jij nu nog een beetje. Ja, dat is, lijkt mij een heel belangrijk iets. Het is, het is een ingrijpend middel. Als je zegt, wij staan onze geheime diensten toe... dat ze alle communicatie die over die kabels loopt, eh, opvangt... Eh, dan is dat nogal veel. Eh, in potentie zullen ze nog altijd een, een machtiging moeten hebben... om de inhoud van die communicatie te bekijken. Maar het is iets ingrijpends. En ik vind dat bij zo'n ingrijpend middel... moet je een goed politiek verhaal hebben... om te kunnen uitleggen waar dat goed voor is. Dus helpt het... Onze geheime diensten om uh, effectiever terrorisme te bestrijden. Maar dat is natuurlijk, weet je, dat, is, dat is altijd de uitleg. Ja, dit is nodig, want dan voorkomen wij aanslagen. Maar, jij, maar dat vind jij niet genoeg, die uitleg? Nee, de, uh, bij dit middel hoort een iets uh, specifieker verhaal. En je hoeft niet uh, geheime prijs te geven over hoe die diensten precies werken. Mm -hmm. uh, maar je kunt wel vertellen dat, dat de praktijk misschien wel veranderd is. Hè. Het is allemaal niet meer zo analoog, het is allemaal veel digitaler geworden. Kijk maar naar die Snowden-onthullingen, die laten ons in ieder geval zien... Uh, dat, uh, dat het nodig is om, om, om in heel veel uithoeken te, communicatie te kunnen opvangen... om te weten te komen wat de mensen die jij in het vizier hebt uh, doen. Dus uh, bij een maar veel ingewikkeldere is... praktijk hoort ook een, hoort ook ja. een wat complexer verhaal. Maar dat is toch eigenlijk wat ze, wat ze ons al vertellen. Precies wat je nu zegt. Namelijk de wereld is veranderd. Wij, wij moeten wel meerdere berichten kunnen opvangen. Um, dus ik, ik snap nog niet helemaal goed het verschil. Hoe, hoe specifiek moeten ze worden in hun uitleg dan? Nou ja, ze zullen nooit op, op het niveau van een operatie precies kunnen uitleggen dat dit nodig is. Mm -hmm. Maar ze kunnen wel vertellen, nou dit kunnen wij nu wel, we kunnen ongericht eh, kabelgebonden eh, opvangen. Ze kunnen best uitleggen dat, eh, al, eh, dat zij eh, het ongerichte nodig hebben om op een aantal van hun taken veel beter, efficiënter, effectiever hun ja. werk te doen. Maar ongericht kabel opnemen, wat is dat in vredesnaam dan? Wat is het verschil? Het verschil is dat ze nu uh, eigenlijk, als ze jou zouden willen tappen... dan ja. hebben ze een machtiging nodig en dan moeten ministers handtekening zetten. Ja. En dan moeten ze heel, heel papierwerk doen en beargumenteren waarom dat goed zou zijn. Uit naam van de nationale veiligheid, democratische rechts voor de staatsveiligheid. En um, dat mogen ze ook wel voor, voor een soort categorieën mensen. Maar uh, wat zij zeggen is van nou, de wereld gaat is zo aan het veranderen, is zoveel sneller en digitaler geworden... dat wij uh, liever het ongericht willen opvangen... dat mocht uh, in de toekomst Erben bij ons op de radar komen... dat we ja. terug kunnen kijken van nou, uh, wij hebben uh, dat nog nooit bekeken... maar we zouden Al directe communicatie... ongericht, inderdaad, wat iedereen zegt, dat sleep, die sleepnettheorie... je haalt gewoon een bulk aan data binnen... Ja. en daarna zie je wel of er iets tussen zit wat je kan gebruiken. Ja. Ja, dat moet mogen. Ik denk dat dat de praktijk is en dat het, dat het goed is als onze diensten dat ook mogen. Dat we daar uh, politiek en economisch ook wel wat bij te winnen hebben. Maar nogmaals, dat, dat ben ik nu aan het invullen... voor volgens mij een kabinet dat daar een veel duidelijker verhaal bij kan vertellen. Ja. Maar dan zijn, is natuurlijk het commentaar van onder andere de SP, onder andere D66... Uh, ja, maar is er ook nog iemand die aan onze privacy denkt? Wat, wat, uh, uh, jij hebt daar verstand van? Jij zit hierop. Wat ja. zeg jij dan? Achterhaald, privacy? Nee, privacy lijkt me hartstikke belangrijk. Dus, dus bij datzelfde verhaal zou je moeten, moeten uitleggen... wat doe je tegen misbruik van al die gegevens? Wat doe je als er iets verkeerd gaat? Er zijn, zijn legio-gevallen van mensen die op no-fly-lists no terechtkomen... die daar niet vanaf komen. Dus uh, als je, hoe geautomatiseerder je al dit soort dingen doet... hoe groter de foutmarge. Het, is, het zijn overheden die maken verschrikkelijk veel fouten. Dus je, je, je zult een, een ijzersterk verhaal moeten hebben... Hoe, hoe mensen die in de problemen komen door dit soort gegevensvergaring... hoe die hun uh, uitleg kunnen vinden... en hoe je zelf zorgt dat er geen misbruik mogelijk is... Dus, dus toezicht en controle ja. moet, je, moet je versterken. En dat sterker verhaal, dat is er nu niet, zeg jij. Want het is helemaal niet duidelijk hoe misbruik wordt voorkomen. Nee, ik, ik zie dat niet duidelijk verteld worden. Nee. Ze moesten jou maar eens bellen, denk ik. Misschien. Doen ze ja. ook wel eens, hè, geloof ik. Uh, soms. Dat is allemaal geheim, <lacht> juist. <lacht> Zometeen, Ivo Roodbergen, jouw verhaal... hoe de IVD ineens op een dag bij jou aan de telefoon hing... om te vragen of je voor hen wilde werken. It took us all, it took us all, pushed apart the mountains and the tide, it took us all. Crowded House, en de vondman van Crowded House... die geeft op vrijdag 9 mei een privéconcert. Nou ja, niet privé, maar in ieder geval zonder de band. In zijn eentje een concert in Carré in Amsterdam. Cool Hang je lekker aan de bar in de saus... komt er een kuggende man in een regias naar je toe. Pst, wil je spioneren? Want ja, ja, de inlichtingendienst AIVD benadert studenten om informant te worden. Ze zouden onder meer worden geworven om inlichtingen... over studentenprotesten in Nederland of in het buitenland te geven. Het AD schreef er vanochtend over. De krant sprak meerdere studenten die het afgelopen jaar zijn benaderd. De meeste voelden zich overrompeld en geïntimideerd. En dat is niet oké, okay, vinden ze ook bij studentenvakbond LSVB. Ik denk dat het gewoon heel gevaarlijk is... Als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 door de IVD en Constant Heijzen. Hij promoveert momenteel op de rol van inlichtingen en veiligheidsdiensten. Juist. Heren, goedenavond. Ik uh, zit even... Juist... Ik zit even met mijn computer te spelen. Um, Ivo en Constant, goed dat jullie er zijn. Um, Ivo, jij hebt dat stuk geschreven vandaag in uh, de IVD. En je bent hier bij ons in de studio om oh, eigenlijk een mooi inkijkje te geven in hoe de IVD werkt. Ja. In ieder geval hoe jij dat hebt ervaren. Um, jij ging naar Egypte, daar deed je onderzoek voor je afstudeerscriptie. En toen je terugkwam, toen ging de telefoon. En toen. Ja, klopt. Ja. Ik uh, liep op dat moment als stage bij het AD inderdaad. En ik werd daar op mijn uh, eigen telefoon gebeld. Wat op zich al uh, verbaasde, voor mij in ieder geval. Op je mobiel? Ja, mm. precies. En uh, ja, de, de vraag was: uh, Nou, ik ben iemand van Binnenlandse Zaken. En uh, ik heb gezien dat je onderzoek hebt gedaan in Egypte. Goh, leuk. Uh, allemaal complimenten geven. En uh, nou, we zijn heel benieuwd. We willen graag weten wie je hebt gesproken daar. En uh, wat je daar te weten bent gekomen. Maar, zei diegene zijn naam? Of? Ja, hij zei wel een naam inderdaad. Uh, die dan natuurlijk vervolgens nergens te vinden is. Dat is natuurlijk ook gewoon een, uh, een werknaam, neem ik aan. Maar Hans Konings van Binnenlandse Zaken. Ja, zoiets. bijvoorbeeld. Inderdaad. Ja. En, uh, nou ja, maar je, je wordt heel erg uh, gecomplimenteerd met wat je doet. En ze willen echt heel erg uh, laten blijken dat je iets goeds doet. Mm -hmm. En dan willen ze er al meer over weten. En dat kunnen ze allemaal uitleggen als je dan uh, op een gesprek komt. Want ze willen je echt naar een gesprek lokken. Ja, maar als ik, als ik net terugkom uit een uh, land waar ik onderzoek heb gedaan... en iemand... Die ik aan de telefoon heb, die complimenteert mij met mijn onderzoek, dan denk ik, zou ik denken: hé, wat, wat, wat, hoe weet je dat? Nou ja, dat tuurlijk, dat gaat door je hoofd. Maar ja, dit uh, ja, is zo overrompeld dat wat we ook in het artikel hebben. Ja. Ik bedoel, uh, we hebben er onderzoek naar gedaan, dus ook wat iedereen zegt, het is vooral overrompeld. Je bent je weet gewoon niet, uh, eigenlijk, je bent helemaal verrast. Je hebt in één keer iemand oh. aan de lijn die je daar complimenteert ja. en die er meer over wil weten. En uh, ik bedoel, ik vind mijn eigen onderzoek leuk, maar ik wist niet dat de AVD het ook leuk vond. <laughs> maar ja. wat zeiden ze dan bijvoorbeeld? Geef ja, dat houden ze ontzettend vaag. De voorbeeld die ik net zei, dat, dat is het gewoon echt. Uh, hè, we hebben gelezen wat je hebt gedaan. We zijn heel benieuwd wie je hebt gesproken, waar het over gaat precies. Kun je ons daar meer over vertellen? Zouden we een afspraak kunnen maken? Meer is het ook gewoon echt. En toen niet. zei jij van: maar dat lijkt me dat u van de IVD bent? Nee, dat was me niet direct duidelijk. Ik werd uh, op het moment zelf eigenlijk heel erg overrompeld. En voor het weet had ik een afspraak voor de dag daarna. En uh, s'avonds thuis dacht ik van, hé, hey, met wie heb ik eigenlijk gesproken? En uh, ik heb hem dus teruggebeld. En toen bleek ook dat hij dus van de IVD was. Nou, dat was voor mij in ieder geval geruststelling tussen aanhalingstekens. In ieder geval weet je van, nou, dat is echt iemand... Hè? Dat is niet dus een, een raar iemand die één keer zomaar opbelt. Ja. Maar had dat, hij heel duidelijk aan de telefoon gezegd wat hij van jou wilde? Nou ja, wat ik net zeg. Dat, dat, ze houden het zo, dat is ja. ook een tactiek. Ze houden het zo vaag mogelijk. Ja. Ze willen je gewoon spreken. Dat is ja. wat hij van je wil. En dan uh, bij het gesprek zal het allemaal wel duidelijk worden. Oké, okay, dus toen zei jij toe... In eerste instantie wel, ja, omdat je gewoon... Hè, als journalist ben ik benieuwd, maar ook, ja, het is ook gewoon raar. Je bent gewoon benieuwd, wat, wat willen ze dan van me weten? En, uh, en waarom ja, met, willen ze met mij überhaupt contact? Maar dat is toch helemaal niet raar? Je hebt het in de krant geschreven? Nee, nee dat was, was nog lang was niet. Oh, okay. Nee, nee, nee. Dit, dit dat is naar was, aanleiding uh, van <laughs> <okay>. dit gebeuren. <laughs> nee, nee ja, dan, zou, dan zou ik het al eerder <laughs> ja. snappen. Oké, okay, sorry voor mij. Dan. Nee, ja goed. Uh... Maar goed, toen, de, toen was het de volgende dag en in één keer dacht je, ja, ja moet ik dit nou wel doen met iemand van de IVD? Nou, ik kreeg steeds meer berichten uit de omgeving dat het uh, helemaal niet zo'n leuke gesprekken zijn. Dat er vaak uh, informatie. Want uh, dat... je hebt meteen bij iedereen gecheckt. Dit, dit is nee, maar, maar uh, gewoon uh, in je vriendiging heb je het erover. En uh, zit, ik zit natuurlijk nog een beetje in de zien, dus je hoort uh, al snel uh, verhalen van medestudenten en bla bla bla. Maar die zo ook benaderd uh... waren? Nee, maar wel die verhalen hadden gehoord. Okay, zo ja, nee, ik zo dat... werd ik een beetje kritischer daarnaar. En, uh, ja, ik, toen raakte ik ook steeds meer verbaasd eigenlijk van hè, hoe komen ze aan mijn nummer wat willen ze van me weten en waar ja. gaat die informatie heen. En, ja. Ja. Um, vervolgens dacht jij, nou ja, ik wil wel komen, maar dan moet wel mijn vriendin mee. Ja, ik wilde toch eigenlijk heel erg graag wel, omdat ik toch heel benieuwd was uh, waarom ze me nou echt precies wilden hebben. En ook vanuit journalistiek oogpunt leek het me gewoon heel erg interessant. Uh, maar ja, ik, ik werd gewoon uh, behoorlijk kritisch toch na alle verhalen die ik hoorde. Dus ik stelde voor om dan samen met een vriendin te komen. Dat je dan, uh, ja, met z'n tweeën sta je sterk maar onder dat De motto. kennissen en vrienden en studenten om je heen, die zeiden tegen Ja joh, moet je dat wel doen? en uh, wij hebben Nou ja, ook verhalen maar wat, gehoord. wat ook in het artikel staat. Uh, hè, ik bedoel, uh, die mensen die, die doen dat al jaren. Die weten echt wel als ze tegenover jou zitten... wat ze moeten vragen om uh, bij jou de juiste informatie los te krijgen. Ja. En daar word je dan huiverig voor. Dus ik stelde inderdaad voor om samen te gaan. En toen? En toen uh, probeerde hij me inderdaad over te halen. van we hadden het toch alleen afgesproken. En het is niet de bedoeling. En uh, je wordt echt niet ontvoerd. Wees maar niet bang. Ja, je, wordt, het... je wordt echt niet ontvoerd, zei ja, de man. Ja, maar daar, daar maar daar waren we <laughs> ook echt niet bang voor. Uh... Nee, hey, Ik uiteindelijk... zou er een klein belletje gaan rinkelen. als iemand dat zou zeggen. Nou, ja, wat willen ze? Waar willen ze me ontvoeren? Nee, ik maar ik bedoel, het, nee, het, maar, het klinkt wat. Nee, maar dat geeft toch, al aan dat... hoe ze te werk gaan. Ze proberen echt heel ja. erg je, je, ja, je eigenlijk weer ja. op andere gedachten te brengen. Dat het bijna raar is dat je er argwanen tegenover staat. Ja, goed, dus nou. dan heb je het uiteindelijk niet gedaan. Ja, klopt. Ja. Um, Constant zit hier ook in de studio. Die doet dus onderzoek naar de inlichtingendiensten. Promoveert daarop. Um, dit, dit is op zich allemaal legaal natuurlijk, want ja, de IVD moet op een gegeven moment op enig ...op manier aan zijn mensen komen. Um, dit klinkt jou allemaal volstrekt normaal in de oren, hoe dit gaat. Uh, nou ja, normaal. Um, ik kan me, kan me heel goed voorstellen en indenken dat het, dat het overrompelend is zoiets. Um, uh, aan de andere kant, als je kijkt... ...ik kijk heel erg naar de geschiedenis van de inlichting veiligheidsdiensten. Uh -huh. Het heeft er altijd bij gehoord, het mensenwerk. Je probeert mensen, waar dan ook in de samenleving... ...om, uh, om informatie te vragen die, ja, die, die, die die dienst nodig heeft. Um, dus, dus in die zin is het niet, is het niet verrassend. Nee, nee. Zometeen praten wij verder. Um, want het is niet alleen bij jou gebleven. Je hebt uh, nee, voor, dit, vooral voor dit artikel uh, flink rondgevraagd. Blijkt dat er behoorlijk wat studenten gevraagd worden door de AVD. Ja. En die zijn soms ook wel echt geïntimideerd. Of tenminste voelden zich geïntimideerd. Ja, zeker. Daar wordt zo over. En Arjen Robben. Beter word je bij mij in de studio nog steeds student politicologie en stagiair bij het AD, Ivo Roodbergen en Constant Heijzen, onderzoeker aan het Center for Terrorism en Counterterrorism van de Universiteit Leiden. Een hele mondvol en Erben. En Erben, jij vroeg je eigenlijk ja. net af, thuis de plaat aan Ivo van uh, ja, wat ze eigenlijk op tegen waarom zou je het niet doen? Toch, ja, ik denk als je de AfD die die, die wil, die wil toch mensen helpen. Dus als iemand, als je zo'n vraag krijgt, dan. dan... Waarom, waarom zou je het gewoon niet doen? Ik vind er helemaal niks beangstigend aan. Ik heb ooit één keertje... Ben ik, uh, ik heb eens dus een keertje de koffer van Maxima meegenomen <lacht> en uit het vliegtuig. Ja, foutje, sorry, kan iedereen overkomen. Maar toen werd ik ook binnen een uur, uur, uur gebeld door, door de AFD... op mijn, mijn privételefoon. Natuurlijk, dat ja, regelen ze. Toen kon je ook heel concreet een koffertje teruggeven. Maar als je wordt opgebeld en op informatie over mensen ja, te geven je... Die, waar je gewoon, je weet ten eerste niet... Wat er met informatie gebeurt. Je weet niet wat het effect is van die informatie. Ja, maar jij wordt ook gebeld voor als je zo meteen ergens een LinkedIn profiel bent... dan word je ook zomaar, op, zomaar opgebeld. omdat je een bepaalde studie gedaan hebt. en dan word je door, door, een, door een recruiter. wordt je opgebeld. hé, hey, wil je misschien bij ons komen komen werken? Vind je dat, dat dan wel goed? Ja, is dat, bijna vind ik, zelden. dat vind ik Zijn wel Zij we niet... willen gewoon informatie weten. Voor, voor, voor, voor, voor het land. Ja, voor het land. Maar kijk. Als ik word opgehouden door een recruiter, dan word ik duidelijk, weet ik duidelijk waarvoor ik word gebeld. Dan levert het mijn baan op. Maar als ik word opgehouden door de IVD om informatie te geven over mensen die ik in Egypte heb gesproken. Of, of de voorbeelden uit de krant. Hè, van bijeenkomsten om foto's te maken van bijeenkomsten van andere verenigingen. Dan weet je niet wat ermee gebeurt. Je weet gewoon... Maar dat was een beetje eigenlijk jouw grootste bezwaar. Van stel dat ik jullie informatie ja. lever, wat gebeurt daarmee? Wat wordt ermee nou ja, gedaan? Het, het was allemaal gebeurd en ik ben er gewoon over gaan nadenken. En uh, binnen het AD hadden we het ook met z'n allen over. En ja. Uiteindelijk ook met, met Koen Voska samen eraan. Achteraan gaan. Met hem heb je het uh, geschreven, het ja, stuk. Precies. En, uh, nou ja, iedereen was gewoon verbaasd uit ja. mijn reactie. Kijk, ja, ja, die vraag snap ik op zich wel, maar. Iedereen was gewoon verbaasd met mijlijn maar meer sterkt. Ik denk, dit is dit wel raar wat er gebeurt. Want voor jezelf ga je toch bacteriseren. Ja, maar laten we het even hebben over die andere voorbeelden. Want die zijn ja. misschien nog iets helderder. Um, jij hebt voor dat stuk uh, veel studenten gesproken ja. um, en die vertelden jou, veel, een aantal. En die vertelde jou, die zijn ook benaderd door de IVD. Ja, maar die goed. voelden zich echt geïntimideerd. Ja, nou dat is misschien even goed om de onderscheid te maken. Ik ben natuurlijk als individu benaderd. De mensen die we hebben gesproken, die zitten of bij een vereniging of bij een organisatie. Dan Gaan er alle andere krachten spelen. Hmm. Als jij binnen een vereniging zit en je wordt opgebeld door de AIVD... dat wordt onderdeel van zo'n vereniging van het geklet. Vervolgens gaat iedereen zich afvragen... Van heeft die wel met de AIVD gesproken, heeft die niet met de AfD Maar de geef eens een voorbeeld. Wie? Nou ja, een voorbeeld wat we ook in de krant hebben staan. We hebben dus iemand van Saaku gesproken. studentenactiecomité Utrecht. Gewoon protesteren tegen de onderwijsbezuiniging. Nou, hmm. er zijn, zijn mensen benaderd. Het gevolg is dat je onderling weten ze niet meer wie er nou wel en niet heeft toegezegd tot de IVD. Maar nou, die werden benaderd om informatie te geven over nou ja, bepaalde wat studenten. Wat er ook in de kant staat, ja, de, ik heb de kant niet voor mijn neus. Maar ja, het begint dan met uh, of verstenigingen gooien. Zo, zo wordt dan een gesprek begonnen. Maar dat is een uh, heel vak. Dat moeten ze toch doen? Ja, maar kom op. Uh, ja vind, ja, vind je dat echt? Ja, ik, ik bedoel. Nou ja, als, als, als, als jij met zo'n is, de opdracht van AFD is om zorg te zorgen dat er geen stenen gegooid worden. en jullie willen gooien, willen gooien ik vind nog heel niks dat, dat ze in ieder geval, in ieder geval vragen. Ja, ja, zo kan je het ook zien. En niet afluisteren. Nee, zo kan je het zien. Nou ja, soms vraag je het af. Misschien is dat <lacht> nog beter, denk ik. Maar, uh... maar waar waren, want je zegt, uh, een aantal studenten gesproken van verenigingen. waardoor specifiek voelden ze zich geïntimideerd? Nou, sommigen werden gewoon opgebeld, hè? net als ik op je mobiele telefoon. Je, weet, je wordt overrompeld. Nou, je, dan stellen ze bijvoorbeeld van, we zien je nu. Nou, dat lijkt me niet heel prettig als je wordt opgebeld. Je bent aan het werk te zeggen, we zien je nu. Wil je meewerken? We hebben, we, je bent interessant. Je, je kan goede foto's maken, bla bla dan zeg je nee, ik wil niet. Dan word je vijf minuten later weer opgeweld. Ja, we hebben je echt nodig. We moeten, we hebben, je kan heel belangrijk voor ons zijn. We kunnen je ook geld bieden, dat soort dingen. Ja, dat, zijn allemaal, dat, is ik, ja. dat is ook hmm. gebeurd. Dat is ook gebeurd. En het, het beste voorbeeld dat ik kan geven... dat zijn dan niet uh, drie individuele voorbeelden. Maar het feit, ik denk serieus dat twee van deze... maar nu pas vertrouwen, nu het echt in de kant staat. Want de IVD gaat ook onder het mom van ik ben journalist... gaan ze ook vaak naar die mensen toe om informatie los te speuren. Vervolgens zien die mensen nergens meer in de media te verschijnen... En dan blijken ze dus gewoon met mensen van de AVD te hebben geproken. De Zij belt onder valse voorwenselen ja, eh, die studenten zeek, ja, op, om loopt, informatie los te krijgen. Of ze pleiteren. gaan een dag met hen meelopen om te kijken wat ze doen. Noteren alles en vervolgens waar gaat die informatie heen? Je weet het niet. Het kan ook tegengebruikt worden. Want ik snap wel wat je hmm. zegt. van ja, Wat maakt het uit als de AVD belt? Maar ja, je, weet, je weet gewoon niet wat er met die informatie gebeurt. Constant, als je dit zo hoort, wat denk je dan? Nou ja, nogmaals, ik kan me heel goed voorstellen hoe overrompelend het is. Dat, dat hoort er uh, ten dele bij. Uh, mensen worden opgeleid die echt in het... Uh, uh, nou ja, zeg maar het uh, uh, recruteren van informanten en agenten uh, te werk gaan, die worden ook opgeleid om mensen net buiten hun comfortzone te benaderen. Dan ben je altijd wat wankelijker uh, ja. wankeler. Sorry. Um, ja, dat, dat hoort er deels bij. Dus die sluit heel goed aan bij, uh, bij volgens mij hoe die diensten nu eenmaal optreden. Mm -hmm. um, nou ja, en, en ten maar het voorbeeld ik... van dat ze zich voordoen als journalist, dat klinkt mij wat raar in de oren. Ja, ja, dat recht mogen ze zich voorhouden. Ze mogen onder voorwenselen, mogen voorwenselen iemand benaderen... als, dat, als, de, als zij denken dat dat, dat dat in operationeel opzicht... de beste manier is om aan die, aan die informatie te komen. Maar ik, ik weet ook niet of, die, die, of de IVD überhaupt ziet wat het effect is. Waarschijnlijk wel, maar wat het effect is bij die mensen. Want als, als er gewoon een complete paranoia binnen... en wantrouwen binnen een hele vereniging ontstaat... en een vereniging durft bijna geen nieuwe leden meer aan te nemen... omdat elke welwinnend lid die gewoon uit interesse vragen stelt... dat ze denken van... Goh, is dat misschien ook weer iemand van de AFD? Ja, welkom, welkom in, in, in 2013! Uh. Ja, dat vind ik wel makkelijk gezegd. Dat vind ik wel makkelijk gezegd. Hey, nou, ja. heel, heel eerlijk heel Rolstand? vroeger was dat juist het idee uh, om, uh, om onrust te zaaien bij bijvoorbeeld Communistische Partij in Nederland. Ja, nou, dat is het ook. Ja. Dat is het gewoon, zo heb ik het ook ervaren. Dat kan me bij, bij studentvereniging niet, niet voorstellen dat dat het doel is. Maar het is wel een neveneffect. Dus ik, nou, ik snap wel dat je, het, dat je het bespreekbaar wil maken. Maar en, dat is misschien ook een beetje wat hier uh, zich, wat, wat er wringt. Namelijk, het zijn. Studenten een en de studentenvereniging. dan denk je niet meteen aan, aan aan sujetten in de maatschappij die gevaarlijk kunnen zijn. Is dat waarom het een beetje moeilijk klinkt, vind jij Constant? Uh, ja, ja, ik denk dat, dat, uh, dat, dat Ivo dat duidelijk aangeeft. Um, ik denk in het verleden zijn die argumenten ook gebruikt. Uh, ook uh, moeten we een minimumleeftijd uh, uh, afspreken. Is in de jaren zestig bediscussieerd. Mogen mensen onder de twaalf jaar niet benaderd worden door de, door de, door de BVD destijds. Um, mogen journalisten wel uh, voor dit werk worden ingezet. Als die het in het buitenland geweest zijn. Mogen we hen wel vragen of brengen we ze dan in gevaar. Dus, dus die discussie die, die is, is vaker gevoerd. Um, ja. En ik snap gewoon nogmaals de, de, ge, de gevoeligheid van En je moet het ook bespreekbaar maken. Maar ik denk dat je ook moet realiseren dat het gewoon bij het hebben van inlichting en veiligheidsdiensten hoort. En ook het, ge het geld bieden bijvoorbeeld. Er is natuurlijk veel gezegd over die um, maar uh, laat in, ik dan in de Schilderswijk in Den Haag. Maar... Hè, die, die jonge ja. jongens. Ja. Daar wordt ook Noem. geld geboden. Maar dat is allemaal onderdeel van het hebben van een inlichtingendienst. Dan, dan gebeuren dit soort dingen. Ja, geld, geld als het goed is gebeurt dat in de vorm van onkostenvergoedingen. Dus er wordt nooit gezegd, je krijgt duizend euro als het goede informatie is. Dan daar krijg je ook onbetrouwbare bronnen van. Hè. Uh, maar ja, er wordt met, met onkostenvergoedingen gewerkt. Maar het mag wel, als je op, te, op, op tv opsporen gezocht zal doen... dan mag je wel een bonus uitreiken en, en hierbij niet. Ik snap het niet. En het is van, je gaat vanuit uit dat de afd kwaad wil... Want dat nee, is namelijk, namelijk dat, dat, het, het, het, het grote probleem. Als je ze gewoon wil helpen, is dan vraag je om, om informatie. Ik ga ervan uit dat de AIVD het, het goed met me voor heeft. Ja, maar, nou, maar dat heb ik ook niet was, gezegd. Het gaat beantauld. mij omdat dat je niet weet wat er met de informatie gebeurt. En ik snap best dat... Nou, goede dingen. Die, ja, dat maak jij ervan, dat weet je niet. Daar ga ik vanuit uit, ja. daar ga je vanuit Maar dat weet je niet. Dat, dat, dat, dat maar dat voorbeeld wat we ook in de krant hebben staan... Een student die, die gaat naar nou, het wil onderzoek doen in uh, Palestina, die komt Israël binnen, ja. wordt er aan een uh, verwarringsbuis vastgeketend, urenlang voor het vervolgens teruggestuurd. Omdat ze op een lijst zou staan die bij de IVD bekend is dat ze mogelijk activistische rollen. Ja, ja kom op, dat, dat, dat zijn toch dingen? Dat, dat vind ik. Ja, de, de, de, de, ja, de ronselpraktijken van de IVD, als je het zo mag noemen... die liggen dus nu op straat. Um, um, Tweede Kamerlid voor de SP, Roland van Raken, die heeft er iets over gezegd. Die pleit eerder inderdaad al voor um, dat journalisten en medewerkers... van hulporganisaties uh, niet meer door de IVD benaderd mogen worden. Um, hij wil nu dat dat ook geldt voor studenten. Ben jij het daarmee eens, Constant? Nee, dat lijkt me een onverstandig idee. Uh, je kunt in de toekomst toch altijd, uh, zoals in het verleden... daar ben ik historicus voor... maar uh, situaties voorstellen dat, uh, dat het echt goed is... om, om ook in studentenkringen te informeren. Uh, trouwens, dat gebeurt dus niet. Uh, vroeger gebeurde dat bijvoorbeeld bij de Rood armee in Duitsland. Wij hadden in Nederland de Rode Jeugd. Uh, dan wilde je ook weten uh, wat, waar, wat die lui van plan waren. Uh, en uh, uh, nou ja, ik, ik, ik denk dat je ook in de toekomst niet kan uitsluiten... dat dat soort situaties zich voordoen. Dus als je dan uh, nu, nu bij wet gaat vastleggen dat je die groepen niet mag benaderen, uh, Nou ja, dat, dat, dan krijg je in de toekomst weer een incident... en dan moet je het weer terugdraaien. Ja. Kortom, als ik jou zo hoor constant, dan, dan is een beetje het bericht aan Ivo... dit is wat er gebeurt als je een inlichtingendienst hebt. Ja, zo gaat het nou eenmaal. Ja, ja ik, nou, ik denk dat het niet onbelangrijk is om het aan de kaak te stellen. Want het effect, het effect het van vooral, het optreden ja. ervan mag je echt bespreekbaar maken. En dat lijkt me ook helemaal niet, niet schadelijk of slecht voor zo'n dienst. Maar dus mag ik dus je dan iets vragen? Hè? Ja. Stel, kijk, In mijn geval weet ik het niet 100% zeker, want ik ben het gesprek niet aangegaan. Maar stel, ik ga naar Egypte. Hè? Ik ga daar informa opnieuw informatie voor een, inwinnen. In Egypte komen ze erachter dat ik uh, informatie inwin. Nou, de geheime dienst in Egypte zal er niet blij mee zijn. Ik weet niet wat er gebeurt, maar dat laat ik het midden. Ja, zo, kent de AIVD mij dan nog? Ik bedoel, ik sta niet onder contract. Ik ga onder, o, o, Je bedoelt, vrijwillig... word, je, word je wel nou, beschermd? Ja, hoe, de, na ik, ik de vind, er zitten ook wel gevaren kantjes aan... waar gewoon, er is niks over bekend. Wat, kun je daar dan iets? Nee, maar de AIVD ga ik natuurlijk niet, niet meteen uh, openbaar maken. Dat is ook een taak van, van, van, van de Nee, maar, de maar AFD. Hoe, hoe zit het, hoe, hoe gaan zulke dingen, weet je... Kun je daar iets meer over vertellen? Heel kort nog, Constant. kort nou ja, uh, uh, als, als informant word je niet op pad gestuurd om, uh, om dingen te gaan doen. Dan, dan word je alleen achteraf gevraagd: ga je wat? Uh, wat, wat heb je daar gezien? Uh, maar verder van die bescherming, ja, dat, dat valt wel een beetje. Ja, in nou, de, nou, daar, daar zou eens meer duikers te komen. Dat is een grijs gebied. En dat vind ik zeker voor buitenlandse studenten behoorlijk schimmig eigenlijk. Het grijze gebied is aangekaart, dank heren. Dit is Radio 1. Met het NOS-journaal van twee minuten over half tien met Femke Wolthuis. De beursschouwburg in Brussel die wilde een voorstelling over de Noorse massamoordenaar oh. Anders Breivik in het Vlaamse parlement opvoeren. Maar het parlement heeft de aanvraag afgewezen. Philip de Winter van het Vlaams Belang sprak van een provocatie. Het stuk over Breivik zou deel uitmaken van een breder programma over politiek en nationalisme. En ook in Syrië komt de Winter eraan. Het kan daar kouder worden dan min 10. Het Rode Kruis wil daarom de hulp aan de vluchtelingen flink uitbreiden. Ze hebben creditcards aan vluchtelingen gegeven... zodat ze een onderkomen kunnen zoeken. Een vrouw van 86 is afgelopen vrijdag in verwarde toestand... door het Haga ziekenhuis in Den Haag op straat gezet. Dat zegt haar familie. Volgens een kleindochter lag ze aan de hartbewaking... en moest ze tot en met zondag in het ziekenhuis blijven... maar werd ze vrijdag in haar pyjama en op haar sloffen het gebouw uitgezet. Het ziekenhuis spreekt dit overigens tegen. En meer dan de helft van de jongeren tussen 20 en 24 jaar... heeft de afgelopen jaar tijdens het stappen Ecstasy gebruikt. Bijna de helft van de jongeren die Ecstasy heeft gebruikt... heeft dit jaar ook een blackout gehad. Het gebruik van Ecstasy zou samenhangen met de opkomst van grote festivals. De pil zou gemeengoed zijn geworden. Dat waren de hoofdpunten van de plus. Holof, Willem Heen, ben je al aan het tinderen, doe je daar <laughs> Daar ben ik te oud voor, Holof. Ja, niet te oud voor. Iemand van de mannen aan tafel, toevallig, Tinder geïnstalleerd. Tinder? En, en Tinder is een appje, dat, dat koppel je aan je Facebook-profiel... en dan krijg je een eindeloze stroom mogelijke partners voor je neus. Als je iemand dan niks vindt, dan doe je hem zo naar links en dan is het weg. En naar rechts. Uh, ja, en als diegene jou ook leuk vindt, dan kun je gaan chatten. En nou. Half Nederland doet het. Oh. Uh, behalve jullie. <laughs> <laughs> ook, uh, maar ook op feestjes en in de kroeg. En dat ging ene Klaas, dat is een, een knaap van 22 uit Den Haag. Die ging dat zo tegenstaan dat hij van de weeromstuit meisjes ging beledigen op Tinder. Dus hij had matches En dan, uh, dan zegt hij bijvoorbeeld, ik moet huilen van je foto's. En dan vraagt zo'n meisje, hoezo? dan zegt hij, nou, omdat ik verdrietig word van lelijke meisjes. Nee. <laughs> nou, dat oh, lijkt oh, een oh. beetje flauw. Maar Klaas die zette die gesprekken op zijn Facebook. Op de pagina Klaas en zijn lieve Tinder matches En dat slaat aan als een malle. 79.000 likes heeft hij al. Dus ja, ik vroeg me af, Klaas, hoe is het zo gekomen? Je doet zo'n gesprekje, je maakt een screenshot. En op een gegeven moment zeiden een paar vrienden van me van, hé hey Klaas, je moet deze echt online gaan gooien, al die dingen, op een blog of zo. En ik had van, nou, nah, is goed, zal wel wel, weet je wel, zo grappig is het nou ook weer niet. En uh, ik had het dus eventjes voor ze erop gegooid. En ja, twee dagen later stonden we op, uh, wat was het, 60.000 likes of zo. Dus uh, heel hard gegaan. Heel hard, want het heeft nu al bijna 80.000 likes dus. Maar wat is nou het allerleukste beledigende gesprek? Mijn favoriete, ja, mijn favoriete. Dat was uh, degene van uh, een meisje die ik benaderde... en die eigenlijk vrijwel direct zei van... sorry, ik praat niet met dikke jongens. Dat vond ik wel een hele leuke. Er zitten best hele botte gesprekken bij. En dan vraag je je af, is het eigenlijk wel allemaal echt... Het is allemaal echt, ja, ja. ja. Het, uh, allemaal echte gesprekken. En uh, ze zijn ook allemaal door mij gedaan. En nu talkshows, internationale versies, real life shows? Nee, nou, ik laat deze dit in ieder geval natuurlijk online staan. En uh, ik uh, denk dat ik wel verder wil gaan, maar in een andere richting. Want ik denk dat het leukste uh, is nu wel geweest. Weet je wel, iedereen die, die kent de grap. En ik moet zeggen dat ik ook een beetje inspiratieloos ben geworden. En, dat iedereen me herkent, dat helpt er natuurlijk ook niet echt bij. Klaas is hun lieve Tinder-matches dus. Hij zal weer een beetje aan het afbouwen. We zetten een linkje op onze Twitter: BNN Today. Hold on, little girl. Show me what he's done to you. Stand up, little girl. A broken heart can't be that bad when it's through. It's through. Fake with twists of both of you. So come on, baby. Sportdag bij BNN Today. Dus uh, met Erben Wennemars ja. naast mij. De drie genomineerden voor sportman van het jaar zijn bekend. Erben, En eentje die wil jij uitlichten. Ja, want het zijn inderdaad echt drie grote namen, Maar ik wil het toch over eentje hebben. En dat is dus niet mijn vriendje Sven Kramer. Mm. Die is ook namen genomineerd. En onze, ja, onze grote held Epke Zondland vorig jaar. Wie weet het niet. En nu dit jaar wereldkampioen geworden. Maar wat mij betreft is uh, deze man gaat hem winnen. Ribéry. Robben. Robben. Arjen Robben. Uiteindelijk zijn moment van glorie. Hij werd verguist in München. Verguist. <lacht> een jaar geleden. Ja, het was ja. mooi. Het was mooi en daar moet hij het worden. Ja, inderdaad, inderdaad. Want uh, hij is gewoon de beste voetballer van Nederland. Hij, heeft, hij is eigenlijk de allerbeste voetballer van de wereld. hij heeft namelijk de Champions League gewonnen. En hij heeft in de Champions League ook nog de, de, de beslissende goal gemaakt. Dus het allerbelangrijkste moment van de hele voetbalwereld... op de hele wereld, dat, is, dat, dat, dat, dat, dat heeft, heeft hij besloten En hij heeft een moeilijk jaar. Want hij is altijd... Eigenlijk houden du de Duitsers houden ze wel van hem of houden ze niet van hem. En dat... Iedere kritiek die er is, die, die beantwoordt die altijd gewoon... met wonderbaarlijke uh, goals. Dus in mijn optiek is dat gewoon er heel erg belangrijk. En ik maak me ook een klein beetje zorgen... Want ja, waarom moet ik eigenlijk campagne voeren? Omdat ik me ook uh, uh, zorgen maak... dat hij hem eigenlijk niet, niet, gaat, niet gaat, gaat, gaat winnen. In 2002 namelijk... won uh, Feyenoord... die won de UEFA Cup... en die weet toen geen sportploeg van het jaar. Dat werden namelijk de, de, de turndames... die tweede werden waren geworden op het EK. Nou, dat was echt een schande. Want ja, voetballers liggen niet zo lekker, hè? Begrijp ik. Nee, nee, nee. nee, nee. De voetballers liggen inderdaad niet zo lekker. En dat, dat, dat heeft eigenlijk niks te maken met voetballers te maken... maar wel te maken met een stukje onwetendheid. Er is weinig begrip over weer. Want ja, als je kijkt... Hoe hoe wordt de sporter uh, van het jaar gekozen? Dat is 50% van de stemmen wordt gescozen door de sporters zelf. Maar wie zijn die sporters? Die sporters zijn allemaal olympische sporters eigenlijk. Allemaal individuele sporters. Sporters die allemaal meedoen, meedoen aan olympische Spelen. Die hebben dan een status. En als je een status hebt dan ben je top 8 van de wereld. Dan mag je stemmen. En er zit gewoon geen enkele voetballer tussen. Dus omdat voetballers niet op voetballers kunnen nou, stemmen... wint er nooit een voetballer. Nou, en dat komt natuurlijk ook nog bij... dat er altijd van oudsher is altijd iets van... ja wij zijn als, als individuele sporters of als sporters, wij zijn echte topsporters... en die voetballers die verdienen eigenlijk, eigenlijk, eigenlijk alleen maar gewoon heel veel geld... en zijn geen, geen, geen echte toppers. Aha, dat zit er ook nog een, een, beetje een klein, klein beetje achter. Maar ik denk dat dat, dat wel een klein beetje is. Maar met name de onwetendheid... De onwetendheid van, van die individuele sporters. Die, die, die, die, die, ze weten volgens mij niet echt hoe groot Arjen Robb is. Dus ik denk dat we nu <lacht> moeten vertellen hoe groot Arjen Robb is. <lacht> dat al die sporters luisteren. Dat ze in ieder geval op de juiste persoon kunnen gaan stemmen straks. Arjen Robbe, goedenavond. <lacht> goedenavond. Nou jongen, je hebt een binnen zat horen. Ja, dat is een fantastische inleiding. Ja. Dat moet ik nog toevoegen. Ja, ja. Nou ja, bedankt. Doei. <lacht> nee, <lacht> <lacht> nee, maar um, de onwetendheid. Men weet niet wat voor een groot sportman jij bent, zegt uh, er ben naast mij. Nou ja, ik denk dat het vrij uniek is. Uh, en dat kreeg ik ook wel te horen van uh, meneer uh, Maurits Hendricks, die mij belde voor mijn nominatie. Uh, dat, dat het gewoon heel bijzonder is om als, als teamsporter eigenlijk tussen die, tussen die twee uh, ja, individuele sporten te staan. En uh, ja, dat wilde hij er graag uitlichten dat je. Dat hij vond in ieder geval dat je, ondanks dat je een teamsporter bent, dat je ook. Ja, daar als individu kan uitblinken en, en nou ja, vandaar was ik, uh, ben ik genomineerd. Mm -hmm. en weet, je, weet je wanneer er voor het laatst een voetballer sportman van het jaar geweest is? Ja, nee, ja toen, toen het eenmaal uh, bekend was, uh, ben ik uh, vanuit allerlei hoeken ben ik wel geïnformeerd. En ik weet inmiddels dat dat gullet is geweest, ja, 1987. Ja. dat is een heel, heel, heel, heel erg lang, erg lang geleden. Ja. Hey, maar nu ben je genomineerd, hè? Ja. Vind je het, uh, wat, wat vind je er eigenlijk van sportman van het jaar? Heb je er iets mee? Ja, ik heb er zeker wat mee. Ja, ik vind het gewoon heel mooi. het is dus toch een stukje waardering en een stukje erkenning. En wat dat betreft ben ik ook heel trots om, moet ik heel eerlijk zeggen... dat ik, dat ik, dat ik ertussen sta, helemaal tussen deze twee, twee kanjes. Um, uh, ja, dat, je, dat je daarvoor genomineerd bent. Ik vind het gewoon een hele eer. En, ja, ik vind het doodzonde dat ik niet, uh, niet aanwezig kan zijn bij de avond zelf. Ben je niet, Iron? Oh. Ja, daar baal ik ook wel van, moet ik zeggen. Maar goed, wij hebben het WK voor clubteams... En, Diezelfde avond spelen wij, uh, spelen wij de halve finale. Dus dat is oh, ja. geen ontkomen aan, helaas. Dat is wel. Uh, dat, dat, dan heb je wel een verrekt goede reden om, om, om er niet, niet te zijn. Ja. <laughs> maar het zal niet echt, echt werken met, uh, met, met, met, de, met de verkiezingen Arjen? Nee, nee misschien niet. Nee. Maar goed, uh, ik heb heel toevallig, heb ik vanmiddag uh, had ik een, een afspraak, een leuk dubbel interview met Nicoline Sauerbrei. En die zei, nou ik wacht er ook niet. En zij heeft hem ook gewonnen. En ze zei. Ja. Ik zal in ieder geval voor je stemmen, dus nou goed. Heb ik in ieder geval ah, je, je, je hebt in ieder geval ook geluk, want uh, vroeger was er ook heel veel kritiek op, op het gala zelf. Want ja. dan, dan werd er, de, de, de filmpjes waren dan wel voor de ene en niet, niet voor, de, voor de andere, En dat had dan invloed op de stemming. Dus we hebben nu, met, met, op het moment dat je aanmeldt, op het moment dat je dus als sporter aanmeldt... dan moet je ook al kiezen. Dus de, de, de avond heeft dan geen, geen invloed, in, invloed meer op de stemming. Dus daarop heb je eigenlijk, eigenlijk wel gewoon voordeel nu. Maar ik heb toch een vraag. Van, vind je het zelf ook dat je het allerbeste jaar ooit gehad hebt? Um, nou ja, ik moet zeggen dat um, wat, wat mijn, eigen, mijn, eigen, mijn eigen kijk een beetje erop is, is dat, ja, dat het, ja, je hebt gewoon, gewoon hele goede jaren erbij gehad en ja, ik heb voor mezelf nu het gevoel dat het eindelijk een keer beloond is met de echte hoofdprijs en ja, dat je het keiharde werken en, en uh, dat het eindelijk beloond is met uiteindelijk de hoofdprijs, ja. Dus, ja, dus, misschien dus. wel het mooiste jaar ooit. Kop Ariel, je moet, je, je moet jezelf wel een, wel, wel een klein beetje verkopen in Nederland, hoor. Hé, <laughs> hey, waarom? Met je aanprijzen. Nee, het ja. nee, ja, is gewoon een heel fantastisch mooi jaar geweest. En, ja, we hebben met de club, gewoon met, met de ploeg, we hebben alles gewonnen wat er te winnen valt. En, en hopelijk ja, komt er nog een, een hele mooie prijs bij uh, uh, aan het eind van het jaar met, met het WK. Dat we dan ook wereldkampioen mm. worden als, als club. Um, maar goed, ja, voor mij, uh, het ultieme scenario was inderdaad uh, die, die Champions League en dat je daarin gewoon heel belangrijk bent geweest voor je ploeg. En ja, uiteindelijk, ja, de droom die uit, uit is gekomen dat je daar uh, eerst de assist levert en vervolgens in de laatste minuten de winnende goal maakt. Ik bedoel, ja, ik ja, denk een beetje met, met de historie van het jaar daarvoor en de WK-finale uh, waar het uh, dan net misgaat, ja, ging het nu uh, gelukkig een keer helemaal goed. Wat vind je eigenlijk van... Uh, uh, uh, uh, jij bent nu genomineerd als voetballer. Ja. En wat ik net erg net, net, net zei. Dat, dat er uh, toch wel iets over voetballers is van... Ja, het zijn geen echte topsporters. Dat ja. dat, dat, dat, dat er nog wel eens gezegd wordt. Ja. Ja, erg ja. je daaraan? Nou, erg ik me daaraan. Het uh, uh, is natuurlijk gewoon heel anders. Ik heb, ik heb vanmiddag heel toevallig wat ik zei. Ik had dan met, met Nicoleen uh, Saalbrey daar... Uh, een heel lang en uitgebreid ook gesprek over, interview over... Ja, dus dit, dit is gewoon ook een wezenlijk verschil natuurlijk tussen een, een individuele sporter en een teamsporter. Nee. Alleen uh, neem niet recht, denk ik dat, dat je als, als ook als teamsporter, dat je, dat je wel alles, alles voor je sport doet en alles ervoor voor over hebt en ook dingen moet laten. En je moet daar ja, net zo professioneel mee omgaan als een, als een individuele sporter. Maar toch verbaasd het maar Arjen, dat je hier niet gewoon keihard zegt. Ja, natuurlijk ben ik een topsporter. Ja, nou, dat, ik, ik, was, ik, was, ik, was aan, ik was het aan het opbouwen. Ja, oké. Okay. Nee, maar ja, tuurlijk zijn, zijn ook voetballers zijn topsporters Tuurlijk, alleen ja, dat imago, dat, dat, ja, dat kleeft daar uh, een beetje aan, aan de voetballerij, denk ik, in het algemeen. En dat, dat werd mij ook verteld, dat uh, ook over de afgelopen jaren... dat ja, voetbal toch een beetje links werd, werd uh, laten liggen, door, ja. Door, ja, ook door dat gala... En, en, nou, dat ze nu um, ja, dat toch wel veel waardering hadden voor de prestatie. En dat ik daardoor toch genomineerd ben als ja. voetballer. Hey, Jep, Jep, maar jij hebt wel, uh, want ik weet het namelijk. Jij hebt namelijk wel uh, zelf uh, interesse voor, voor de individuele sport. Want jij bent zelfs, uh, jij, jij kent Sven ook. Heb, heb, je, heb je Sven al eventjes gebeld? Dat jullie allebei nee, genomineerd zijn? Nee, We hebben nog, eigenlijk nog geen contact gehad. Nee, maar dat klopt. Ja, ik, ken, uh, ik heb wel contact met Sven. En, uh, nee, wat ik zei voor mij, nogmaals, het is, is een eer inderdaad. Um, zowel Sven als Epke, dat zijn natuurlijk twee kanjes en... Uh, ja, dat ik met die jongens daar uh, in, die, in dat lijstje sta, dat is, uh, dat is voor mij al, al heel bijzonder. Ja. Of wie zou jij stemmen? Als je had mogen stemmen? Um... Ja, dat vind ik eigenlijk heel moeilijk. Ik denk ja. Dat, ja, dat. Ga je is, niet zeggen? Ik heb niet gestemd. Ik kon, toen, ik, ik, ik kon toen ik zelf genomineerd was. Ik weet het niet. Ik, heb me daar ook niet uh, ik weet ook niet eens of de bedoeling is dat ik zelf uh, moet gaan stemmen. Nee, je mag zelf stemmen, ja. Uh, ik heb het niet. je gedaan? ik ben ook één keer Sportman van het jaar geworden. Ik vind, ja. ik vind het hypocriet om op, op, op, op, op een ander, ander, ander, ander te gaan, te gaan stemmen. Ja, maar ik, vind het, ik, vind het, ik vind het ook asociaal om gewoon op mezelf te stemmen. Ik vind, laat, maar, laat het maar gewoon aan mij, even, aan mij voorbij gaan. Ja. En je maakt even kerk, maar naast ze stemmen je op zichzelf. Een Mocht niet baten. Mocht goed. Niet baten. Ja, dat Zij wel, ik hebben het volgens mij allebei ook al... Ik uh, geloof al meer dan één allebei. dus ja. Een keer afwisseling. Erwin was het tien jaar ja. geleden. Arjen Robben wordt het... Uh, nou, als het aan Erwin ligt. Ah, ik heeft de campagne ik gestart vandaag. Word jij het. Nou, <laughs> ja. ja. natuurlijk nee, leuk. Nee, ik, zou het, zou, ik zou het ook echt heel erg leuk vinden als ja. je uiteindelijk zelfs ook nog de prijs oh. zou winnen. Dat is wel bijzonder. Dan ben je een echte Jaap Ede. Dan hoor je bij een illusie groepje. Waar staat hij bij jou thuis, Erwin? Hij staat het enige prijs die ik in mijn woonkamer staan. sta. In mijn woonkamer? Nee. Hey Robert, dankjewel. Ja, geen dank. Het ga je goed. I feel you staring at my head. What more can I say? It's fast that you be on your way and take Who to this question. I feel a tremble in my head. I feel a tremble in my head.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 Dark Backseat Driver. Radio 1. Willemijn Veenhoven. BNN Today. Laatste nieuws nog even. Het afgelopen half jaar heeft 60% van de jongeren... tenminste één keer ecstasy gebruikt tijdens het uitgaan. Dat blijkt uit het groot uitgaansonderzoek van het Trimbos Instituut. Drugsonderzoeker Ton Nabba, goedenavond. Goedenavond. Ja, wij lazen dat net hier in de studio op, op Teletext. En toen dachten we wel, 60%? Dat vind ik best wel veel. Uh, ja... Dat dat is volks ja. ja. Uh, maar je zei zelf al uh, tijdens de introductie dat het om de uitgaande jongeren gaat. Mm -hmm. Dus je zit wel in, een, uh, wel in een, in een, in een, in een uh, in een speciale vijver uh, te vissen. Ja. Het is niet zo dat 60% van de Nederlandse jongeren ervaring mee hebben. Nee, 60% nee. van de jongeren die uitgaat gebruiken. Precies. Existique, dus zijn ja. niet, niet representatief voor de Nederlandse nee. jongeren, want die nemen overal nemen die veel minder als je het daarmee gaat vergelijken. Maar 60%, ja, Maar is het, het een ervaring. toename? Uh, nou, de, de, de is wel. Het, het middel blijft, want het is 25 jaar nu verboden. Het, het blijft uh, eigenlijk ongekend populair. Mm -hmm. uh, over een toename, ze hebben dit pas voor de eerste keer gedaan. Het is een internetsurvey. Uh, dat betekent dus ook dat je ook al een beetje een oververtegenwoordiging krijgt van mensen die het leuk vinden om in te vullen. Uh, dus er zijn allerlei uh, op, wel, wel aanmerkingen op te maken, maar. Ja, het, de, de, we weten eigenlijk dat, uh, dat uh, uitgaan en exigebruik... eigenlijk twee handen op een buik uh, ja. is. En dat maar goed. is eigenlijk al sinds de jaren negentig zo. Ja, en die, dat, die aantallen blijven hoog. Ja, dus u kunt niet echt zeggen of we naartoe neemt, maar de aantallen blijven hoog. Um, 60% heeft ja. dus tenminste één pilletje geslikt in het uh, afgelopen half jaar. Hoe, ja. hoe denkt u dat het komt dat het zo hoog is? Ik bedoel, excessie is, is beschikbaar. Nou ja, we, hebben okay, maar... het, we, we hebben een vergelijkbaar onderzoek uh, een paar weken geleden uitgebracht. Dat we hadden we onder de studenten, toen was het bijna 70. Dus, dus in die zin zijn die groepen wel met elkaar vergelijkbaar. Mm -hmm. Ik denk dat het uh, vooral is dat het, het imar van een uh, positief blijft. Uh, het is een echte middel wat met, met, met feestcultuur uh, in verband wordt gebracht. Uh, het, het wordt ook heel calculerend genomen als je gaat stappen op een speciaal festival met vrienden in het weekend. Ja. En je hebt tijd over, dan, dan doe je een kleine minivakantie eigenlijk een paar keer per jaar. Uh, ook niet het middel wat je elk weekend doet. Dus nee. er zijn wel, over het algemeen zijn mensen wel uh, op die manier daar wel mee bezig. Ja. Maar veel festivals, er komen elk jaar meer festivals. Dan ja. zou dat dus ook betekenen waarschijnlijk dat er steeds meer jongeren het gaan gebruiken. Uh, ja, dat is wel, dat, daar zit wel een, een kern van waarheid in. Ja, een uitdijende festivalcultuur uh, is gewoon de kans groter als je daar aan toe gaat... dat je, dat je daarmee in aanraking komt of dat je het ook een keer wilt proberen... Ja. En dan lees ik ook nog dat um, zo'n 20% van die mensen slikt um, 2,5 pilletje of meer. T dat is vrij veel, hè? Is dat, uh, zegt ja. u daarvan al, dan moet je echt een beetje gaan oppassen? Nou ja, dat ligt natuurlijk. Kijk, het heeft alles met dosering te maken. Het ligt heel erg aan hoe, uh, hoe, hoe hoog de dosering is, uh, die in het beeld Die is hoog, gemiddel... dat weten we, tegenwoordig? Ja, maar ja, dat wil niet zeggen. Ja, dus de gemiddelde is, is, wel, is wel boven. Maar. Uh, er zijn pillen die ook zijn, maar er zijn ook steeds pillen die lager geïniseerd zijn. Dus het gaat er heel erg om. Uh, of die jongeren ook weten dat, uh, dat, dat, dat die pillen hoog gedoseerd zijn. Ja, ja. Maar gaan we, hey, laten we even uitgaan van de gemiddelde. Nou, als dat uh, zeg 150 is momenteel. En je neemt er 2,5 van. Ja, dan, zit je, dan ben je zelf aan het overdoseren. 150 dus milligram is, MDMA hebben we het dan over. Ja, maal, maal 2,5. Dus dan kom je al op 300, dan kom je al op, uh, op, op, op 375. Nou, dat is veel te hoog. Dit zijn heel veel getallen uh, aan elkaar vastgeplakt. Maar in, in ieder geval 2,5 is vrij veel. Uh, als je het doet, houdt op één pilletje, dan ben je... Of Weet in ieder geval wat daarin zit. En ja, en, en, en ja dan zou ik bijna met, met, uh, uh, met, met de hoogte van de, van de pillen momenteel. zou ik daar gewoon op één pil houden. Precies, ja. En het is moeilijk om te weten wat. In ieder geval redelijk veilig. Ja. Het is moeilijk om te weten wat erin zit. Hè? want uh... Je kunt al... testen. Dus ja. Er zijn allerlei plekken Tuurlijk. waar je de pillen kunt laten testen. Dus, uh, en daar wordt ook word best wel veel gedaan. Ja, en we hadden een tijdje uh, geleden een item over... dat het ontzettend druk is bij die testlabs. Dus dat je soms echt weken van tevoren je pil moet opsturen. Dat doet natuurlijk niet iedereen. Um, maar goed, dat is altijd het advies. Testen, dan weet je het zeker. 60%, dus, uh, het ja. Ja, 60 ja. van de jeugd slikt dus. Een pilletje bij het uitgaan het in het zijn. afgelopen half ja. jaar. Top. Laatste nieuws. Dank u wel, Ton Nabbe. Bnm Today. Willemijn Veenhoven. Tijd voor het laatste woord. Als eerste Remy Bonjasky, K1 Fighter en coach. En die is trots op de winst van een van zijn pupillen. Hallo Willemijn, afgelopen weekend naar Kazan geweest, Rusland. Daar heeft Daryl Zichtman, een van mijn pupillen, gewonnen op KO. In de eerste ronde met een gesprongen knie. Oeh, auw, auw, auw, auw. Met live commentaar van Erben. Ja, en tot slot, de voetbalcommentator Evert Ten Napel, die maakt zich boos over het vechtvoetbal van PSV. Tja, Willemijn, speelt PSV na een paar beroerde, belabberde wedstrijden eindelijk een keer vechtvoetbal? En we gaan het dan doen: vechten in de catacombe. En Bruma ook nog met een rode kaart. Twee keer trouwens in een paar dagen. Arm PSV, arm Bruma. Evert Ten Napel, dit was hem weer. De BNN Today uitzending van vandaag. Ik dank uh, mijn gasten Ivo Roodbergen, Constant Heijzen. En uh, Ivo die, uh, gaat meer artikelen schrijven over de IVD of niet? Zit je er nu helemaal in? Nou, ik ben benieuwd hoeveel mensen zich nu melden. Vandaag hadden we al iets meer reacties naar de aanleiding van dit artikel. Dus ja. Hopelijk uh, melden meer mensen zich. Want het is wel goed om openheid te krijgen, denk ik. Dat hebben we vanavond gedaan. Dank, heren. Dank ook, Erben. Tot volgende week. Zometeen langs de lijn met Djane de Graaf.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 Dit is Radio 1.